maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. Volgens de senatoren kan Donner een uitspraak van de Hoge Raad... niet zomaar na zich neerleggen en gaat de minister veel te snel. Op een militaire basis in Sarajevo... hebben 60 Nederlandse militairen de afgelopen dag een medaille ontvangen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland nam deel aan internationale vredesmissies in Bosnië... achtereen volgens Unprofor, Ifor, SFOR en Eufor... De buitenlandse militairen zagen toe op de naleving van het akkoord van Deten... waarmee in 1995 een einde kwam aan de oorlog in Bosnië. Dat was een paar maanden na de dramatische val van Srebrenica. Bij de uitreiking van de medailles zei generaal-major Middendorp... dat een boek wordt gesloten, maar niet vergeten. De regisseur Roman Polanski is alsnog naar Tsuri gereisd... om de Euvreprijs op te halen die hem twee jaar geleden werd toegekend...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 NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent. En ook T. Lau is er nog steeds met zijn gitaar. Want vannacht is eigenlijk een soort voorpremière van zijn nieuwe voorstelling, Water en Vuur waarmee hij samen met gitarist Alan McLachlan vanaf zaterdag langs de theaters van Nederland en Vlaanderen reist. Dat is een voorstelling waarbij hij het op het moment laat aankomen. De sfeer en het publiek bepalen welke nummers er gespeeld gaan worden. En vannacht is dat eigenlijk ook zo. Want u kunt bepalen welke nummers tevenacht speciaal voor u hier live speelt. En u kunt met hem in gesprek als u het leuk vindt. En u kunt ook suggesties aandragen, bijvoorbeeld voor thema's, voor nieuwe liedjes. U kunt bellen op 0800-1121. Dat is ons gratis nummer. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Nou, heel veel tweets, mailtjes, telefoontjes. Ik begin maar eens met het mailtje van Harold van Inneveld. Uh, Harold zegt: uh, De vriendschap is zijn beste nummer ooit. Uh, het is niet duidelijk in woorden samen te vatten. Het is vooral een gevoel dat je moet krijgen bij het luisteren naar dit lied. Het is een zwaar nummer, schrijft Harold. Maar heerlijk om naar te luisteren. Je wordt erdoor gepakt of niet. Dat is voor een ieder persoonlijk. En ik hoop dat hij het wil spelen. Uh, wil je het spelen voor Harold? Of wil je een stukje van spelen voor ja, Harold? Ja, uh, het is eigenlijk twee keer. Hetzelfde, Dus ik zal tot en met het eerste refrein spelen. Ja, ik pakt de gitaar erbij, de vriendschap. Speciaal voor Harold van Ineveld. De geur van hemelde bloemen, zee vergeetje. vergeet je. Hoe beurs je bent, en hoe ga vergeet je vergeetje. De woorden die de priester spreekt, vergeet je. En de zon die door de wolken bereikt, vergeet je. Maar de vriendschap vergeet je. De vriendschap vergeet je. De vriendschap vergeet je. Het, uh, liedje. Ik vind het niet zozeer zwaar, ik vind het eerder hoopvol. Ja, eigenlijk wel. Het, uh, het was bizar, ik werd uh, net hier uh, afgeleverd... Uh, <coughs> uh, door, door een taxi dus. In die soepele auto? Ja, en, en uh, in de parkeergarage schudde ik handen met, uh, met uh, Dion de Graaf. Van Studio Sport? Ja, maar ook de, eigenlijk de weduwe van Chris Gutte van de drummer ja, van Bluff. Van Bluff ja. En uh, ik ben naar die begrafenis geweest in, uh, in Zeeland. En uh, dat was ja, een, een voortijdige dood. Dus een, een uh, sombere, zware begrafenis. Dat en een ik, motorongeluk, hè? Ja. En uh, ik heb eigenlijk op de terugweg van die begrafenis dit nummer geschreven. Dus het is eigenlijk voor hem. Het is super toevallig dat iemand. Ja, en het is super toevallig dat iemand. Uh, daar nu vanavond naar vraagt. en ik. Uh, nee, wat is het? Anderhalf uur geleden haar uh, de hand schudden. Maarten, bestaat toeval? Nee, niet echt, hè? Nee, hè? Nee. Dat nummer van Lange Fras, dat willen nou ineens ook heel veel mensen horen. We hadden het ook eigenlijk al een beetje beloofd. Het stond op nummer één, dus. Dat uh, uh, ja, is wel mooi, want het is uh, voor mij de enige nummer één-hit. Echt waar? Ja, en ik heb er creatief uh, niets, maar ook niets mee, <lacht> mee te maken. Ik ben echt alleen maar een sessiezanger. Ja, uh, omdat op zijn Chaffie niet meer leeft toch op het En toen kwamen uh, ze bij jou uh, uit. Ja, maar was... ja, wel nummer één, hè? Klein voor een beetje één. van Lange Frans en Thélau. Ja. Zing voor me. Benny lacht altijd hardstom zijn grap.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 Nummer één vorig jaar in de hitparade. Krijgt deze samenwerking nog een vervolg? Uh, ja, ik hoop het, ik hoop het uh, uh, wel. Uh, ik heb een paar keer met hem in theater gespeeld. Dat is uh, echt een, wonder, uh, ja, een wonderbaarlijk uh, voegende samenwerking. En voor mij was, het, uh, was dit een enorme eye-opening. Uh, hij komt uit Diemen... Uh, hij zat wel eens tegen mij van tijd met het accent kennen. Dat kent toch eigenlijk niet. Ik zat van nou, mevrouw, oude man. En uh, ik heb heel veel met hem in de auto gezeten. Uh, hij is 30. Dat is een andere generatie. Uh, wat, wat ik heel verfrissend ja, vond, ja. is het. Uh, ik weet niet of de luisteraars gelet hebben op het tweede couplet over die. Uh, uh, ja, zo'n veteraan van een missie. Ja, dat was heel werd, anders was dan in de brochure. Uh, voilà. Maar hij werd dus ook echt overspoeld door. Uh, twitters en berichten van jongens die dat hebben meegemaakt. Deed mij ook een beetje denken aan jouw eigen liedje over de soldaat. Ja, dat. dat uh, ja, dat. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is een andere generatie ja. inderdaad, maar toch. Maar hij is, uh, wat ik bijvoorbeeld van hem heb geleerd... is ten eerste hoe zij met de dingen omgaan. Dat, is, uh, dat lijkt in niets op hoe ik het gewend was... met een platenmaatschappij en een uitgeverij. Ze doen alles zelf. En, uh, maar het andere ding was dat hij... Uh, hij is een mengsel van een, uh, van een oprecht geëngageerde mens... zoals ze dat vroeger uh, zouden noemen. Ja. En iemand die wel gewoon zoveel mogelijk poen bij elkaar wil harken... En dat is voor mij was dat een totaal Ik ben opgegroeid met het idee dat dat niet kan. Het is of het een of het ander. Je bent of geëngageerd of je verdient geld. Nou, bij hun is dat dus gewoon niet het geval. Dat kan allemaal best samen. Ja. Dus ik, het was voor mij een super leerzame ervaring. Het was één grote chaos en hij rijdt te hard en zo. En, uh... maar je wilt die ervaring nog wel een beetje laten voortduren met jou. Uh, Lange Frans is. Uh, ik, <coughs> ik weet dat hij nogal wat. Uh, uh, een negatieve publiciteit uh, hier en daar Ja, heeft, met baas is, B en de relatie die uh, niet zo goed is. Ja, ja. En, en, en al die uh, mikmak. Maar ik heb hem leren kennen als een gentleman uit Diemen-Zuid. Een gentleman uit Diemen-Zuid. Uh, ja, Diemen ja, voilà, ja, absoluut. Ja. En er komt misschien dus nog wel meer aan van uh, Lange Frans het. en Telo dus van samen. Hart, ja. ja, er wordt gebeld, er wordt ge getwitterd. Um, ik ga eens maar eens even met iemand praten. Met Bart. Bart, nacht. Hoi, goeiedag. Dag Bart, uh, uh, uh, wat is jouw favoriete nummer van, uh, van Telou? Nou, wat ik leuk zou vinden is om te kijken of we samen een stukje kunnen spelen van, uh, van Blauw. Oké. Okay. Uh, ja? ja. T, wil je dat? Uh, dat Ho hoe doen we is dat, is een, Bart? Dit is, uh, dit is echt een radio-experiment. Uh, mag ik nog eerst één ding aan Telou vragen? Ja, natuurlijk. Ja, uh, dat is. Hoe, hoe, hoe stemmen jullie je gitaren? Uh, stem je powercords met de zien? Of, of stem je gewoon uh, uh, EADG? Kijk, kijk wat, wat vraagt Bart nu eigenlijk? Nee? Uh, Powerpoord of? Uh, of? Uh, uh, eigenlijk vraagt Bart of uh, wij de gitaren normaal uh, stemmen van de andere gitarist weet ik het niet, maar ik stem hem normaal. Normaal, Bart. Uh, ja. Maar ik denk. Um, dus alleen wel even de kwestie, ik heb vanavond niet een stemapparaatje ja, die gebruikt. Die, die, die stem, zijn zijn altijd een halve toon lager. Omdat, ja. Maar dat doe jij niet, Thee. Uh, nee, dat doe ik niet. Maar als jij jouw akkoord laat horen, dan kan ik, kunnen we kijken of ja, het Ja, dat klopt. ga ik nu doen. Ik ga nu mijn koptelefoon opzetten. Want okay. dan, goed. Ik, ik hoor je nou niet meer via de telefoon, ik hoor je alleen maar via de radio. Ja, gaat dat dus goed zo? Het zou wel? kunnen zijn dat we een seconde later... Uh... Als dit lukt, schrijven we geschiedenis, okay. zo moet je zien. Als het mislukt, is er geen man overboord, toch? Wie, wie zet in? Ja, hoor je mij nu, nu nog? Ja, maar ja hoor ik je, je, wel, horen, je ja. Ja. Ja, maar Het is wel een seconde later, volgens mij. Oh, We hebben wat vertraging. Dan probeer ik een seconde eerder te spelen. Ik, ja. Nee, ik heb, jou, uh, ik heb jouw gitaar namelijk gehoord. Eerst. Ach. En je staat volgens mij in G. Als, als we in G, ja. uh, dat spelen, ja. blauw, dan moet het zijn in G gewoon. Dus een... ja. Oké. Okay. Ah, jij gaat bluesgitaar spelen? Zal ik aftellen? Ja. Bart? 1, 2, 3, 4. Geen. Ja. Ik heb vanlacht getronken en gezien. Hoe geen vrouw ooit krijgt wat ze verdient.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 He? Geslaagd radio-experiment zou ik zeggen. Ja, het is dus wel met, uh, met Johnny Hooker in de studio. Uh, ja, ja, precies. Bart, goed, tevreden? Ja. Het, is het, uh, is het, uh, het is gelukt, hè? Ja. Het is, het is ja. helemaal gelukt. Zelfs met, met die twee seconden vertraging is het wel goed, wel goed, gelukt, het ja, goed gelukt. Het is wel goed gelukt. Hey Bart, uh, dankjewel. En uh, uh, okay. radio-experiment helemaal ja. geslaagd. Ja, ja, ja. Prima. Tot een andere Bye -bye. keer. Dag Bart. Dag. Dan een tweet uh, T van uh, Erik Ansums. En die zegt... Uh, het zou mooi zijn voor de luisteraars als je feest zou kunnen en willen spelen. Dat liedje heeft voor mij veel betekend, zegt Erik. Ik weet niet waarom. Misschien dat hij dat nog even wil twitteren. Maar kun je het spelen? Um... Niet alles gaat, want we hebben geen piano nee, Ik de, zeg het nog maar eens een keer. Deze gaat niet. Dat gaat niet lukken? Nee, dat, wordt niet, dat is op alleen gitaar is dat niet mooi. Oké, okay, nou, je, je, misschien heb je nog een ander nummertje wil laten horen. Ik ben wel benieuwd waarom feest voor jou zo belangrijk is. Dus misschien wil je dat nog laten laten weten. Ik denk dat ik dat al weet. Waarom? Het wordt uh, heel veel op begrafenissen gespeeld. Oké. Okay. En waarom past dat lied zo goed op begrafenissen? Kun, kun je iets van de tekst citeren? Uh, hier is het eind. Het eind van het feest. Kom, we gaan naar beneden. De bloemen zijn dood. De flessen zijn leeg. Het was mooi. Mm -hmm. Maar nu is het verleden. Jij was zo mooi. Jij was prachtig, maar jij, jij hebt je strijd nu gestreden. Ja, dan begrijp ik waarom dat inderdaad op begrafenissen gespeeld wordt. Misschien heeft het er iets mee te maken voor Erik. Maar Erik, je bent welkom om nog te reageren wat dat betreft. Dan ga ik even naar de mail. Uh, een mailtje van Mart. Martijn kreeg ik binnen. Volgens mij hebben we die zelfs even aan de telefoon gekregen. Martijn van Essen, goeienacht. Goeienacht. Dag Martijn. Martijn, uh, jij bent zelf muzikant, schrijf je. Maar je schrijft er ook bij, het is erg moeilijk om in het theater aan het werk uh, te kunnen komen en om gezien te worden. Uh, en je wil graag van T weten welke weg hij bewandeld heeft om daar te komen. T. Ja, klopt helemaal. Dus... Uh... Nu moet ik antwoord geven. Op... Nou ja, graag. Ik bedoel, of of, of geef, geef Martijn adviezen. Want wat voor soort muziek maak je, Martijn? Um, ja, kleine Nederlandse theaterliedjes. Mm -hmm. En je begeleidt alleen of, of, of schrijf je de liedjes nee. ook zelf? ik schrijf ze en ik ben de liedzanger daarvan, zeg maar. Oké, okay, maar je, zi je zingt in een groep ook? Ja, in een beentje. Ja. In een beentje. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, uh, dat is wel een moeilijke vraag. Ehm... Um... In wezen komt het erop neer dat, uh, uh, dat je je ja, eigenlijk de kortste weg moet zien te vinden... naar het herkennen van je eigen tekortkomingen. Leg eens uit. Um, nou, in mijn geval, uh, <tus> ik speelde al jaren, jaren, jaren met bands. En uh, ik vroeg me eigenlijk nooit af hoe goed of hoe slecht het was... Of uh, tot een keer op het festivalterrein van uh, Werchter... Uh, dat het Belgische Pinkpop uh, zeg maar, stond. En me opeens begon af te vragen of de band, uh, mijn, mijn toenmalige band... of die daar enige kans van slagen zou hebben op dat podium. En toen uh, vielen mij de schellende van de ogen. Want dat was, dat was gewoon absoluut niet het geval. En ik zei, hmm. nou, die moet eruit, die moet eruit. Het is vervelend, maar het is niet anders. En in wezen moet je gewoon proberen... <coughs> Vooral als je in theater uh, uh, voeten aan de grond wil krijgen. Er is zoveel aanbod. Uh, dus je moet je eigenlijk zo onderscheiden van, uh, van anderen. Maar ik heb altijd de overtuiging gehad dat als je het licht ziet... en als dat je lukt, dan kom je er ook. Ja. Maar Martijn, je moet eigenlijk gewoon heel erg veel beter zijn dan anderen. Martijn, zou je dat kunnen? De, de vinger op de eigen zere plek leggen... en je eigen tekortkomingen zien en benoemen? Ja. Nou, ik vind het echt een heel goed punt, uh, wat hij zegt. Ja, ik, zelfs wel, zelf wel het idee dat het ook moeilijk is om aan een stukje netwerk te komen. Dus dan uh, zeggen mensen <coughs> wel eens van... Uh, ja, als het echt goed is, dan horen we het vanzelf wel. Zegt bijvoorbeeld een programmeur. Mm -hmm. Maar uh, ik zou het te gek vinden als zo'n programmeur... bij een releaseconcert op de stoel wil komen zitten. <laughs> ja, ja, dat snap ik. En het, uh, maar het, <coughs> het netwerk is, uh, speelt een grote rol, maar het speelt niet de hoofdrol. Nee, je moet... Je moet uh, Zeker niet voor een, voor, een, voor een creativo, zoals ik het altijd noem. Want, want Martijn, uh, als, als T zegt... Uh, je, je moet je ook onderscheiden, je moet heel kritisch zijn aan jezelf... maar je moet je ook onderscheiden. Um, onderscheidt jouw werk zich voldoende van, van ander uh, werk van jonge theatermakers? Denk je? Dat is moeilijk om te zeggen. Ja. Natuurlijk voor jezelf, maar... Ja, goede ja, vraag. Ik vind het moeilijk. Maar uh, ja, ik denk wel dat het niets in zich heeft. Ja. Okay. Ja. Kun nou ja, je, je iets ik laten horen, het. trouwens? Ik bedoel, heb je een gitaar bij de hand? Nee, nee, heb ik helaas niet. Nee. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Dat is wel jammer, hè? Maar nee, waar, ja. waar, waar nee. zou je jezelf dan in onderscheiden, denk je? <coughs> uh, nou, kijk, ik denk dat... Uh, ik ben 24 jaar. En ik zie heel weinig mensen van mijn leeftijd... die ook echt over belangrijke... en inspirerende dingen... van het leven kunnen zingen. Mm -hmm. uh, en uh, ik denk dat, daar best wel een, uh, dat mensen daar best wel... Uh, wat van willen horen. Hoe ik als 24-jarige dingen beleef en de wereld om me heen zie. En uh, ik denk dat ik daarin iets uniek raak. Tee, denk jij dat ook? Dat mensen daar wel voor openstaan? Voor, voor hoe een 24-jarige kijkt naar de wereld ja, om, denk ik wel. om hem heen? Ja, dat denk ik wel. We hadden het net over lange Frans. Uh, ja. Dus ik heb in die kleedkamers gezeten met uh, de opperzits. En uh, een, een van de opperzits is uh, de zoon van een... Uh, Inmiddels een vrouw waar ik vroeger op de middelbare school nog verliefd heb, ben geweest. <laughs> en met de jeugd van tegenwoordig. En ja, dat is... Uh, uh, voor mij is het bijvoorbeeld zo dat, dat ik tussen dat soort mensen denk ik echt van... Oké, okay, dat, dat is een nieuwe generatie, ander ja. verhaal. Uh, deels is het wel hetzelfde verhaal natuurlijk, maar deels ook een ander verhaal. Andere wereld, uh, een ander idioom. Dus ja, dat, ik denk dat zeker ja, dus wat dat betreft uh, is, is dat een, een, een, ja, een thema, dat mag je misschien het, zo noemen. Maar netwerken wil ik nog wel iets over ja, zeggen. Dat ja. is zo. Uh, <coughs> uh, ik heb er zoveel gezien die um, belanden in een soort situatie waarin ze meer bezig waren met netwerken dan met uh, het werkelijke ding. Dus het maken van, van de songs of wat ze, wat ze uh, willen vertellen. Um, we leven nu bijvoorbeeld in een wereld... er is zo weinig uh, platformen op televisie, om het iets te noemen. Uh, om mij heen zijn zoveel mensen verbolgen... over het feit dat ze niet gevraagd worden voor de wereld draait door. Um, als je je door dat soort gevoelens laat meeslepen... dan uh, kun je het schudden, laat ik het zo zeggen. Ja, dus wat dat betreft, trouw blijven aan jezelf. Ja, jezelf plannend. kritisch in de ogen durven kijken en uh, onderscheidend zijn. Ja. En niet uh, blind voor dat netwerk gaan. Uiteindelijk hoop ik je wat, wat adviezen hebt gekregen van Tee... Dat je, dat je er ook wat uh, aan hebt. En heb je nog een verzoeknummer voor Tee? Uh, ja, bedankt voor het advies. Ik vind het ook echt leuk om, uh, om van hem wat over te horen. Ja. Ja, ik vind het nummer Lantaarn heel mooi... Ja. Uh, het is wel een beetje met een uh, versie waarin je wat meer strijkers hoort. Maar ja. volgens mij kan het ook op gitaar. Ja, maar die strijkers zijn niet meegekomen vanavond. Het is een heel, heel, heel klein huiskamertje van Casaluna. Het past er nauwelijks in met zijn gitaar. Even kijken hoor. Ik heb dat lang niet meer gespeeld. <laughs> uh, nee, dat lukt me voor niet. Nee? Nee, ik vind de akkoorden niet. Nee. Martijn, ik zou, de Sorry, cd Martijn. Nog een keer, ik zou de cd nog een keer opzetten met die strijkers. ga ik zeker doen. Da dank je wel voor, voor, voor je reactie en alle, su uh, alle succes met je carrière. Dank je wel, jullie ook bedankt. Martijn van Nessen was dat, dank je wel. Dan een mailtje, te van Johan. Uh, Johan die schrijft... Uh, ik zag je vorig seizoen bij de Wereld Draait Door Recordings. Dat is een soort ja, theateravond met uh, allerlei mensen die uh, hebben opgetreden... Hebben de Wereld Draait Door, toch? Uh, ik denk dat hij bedoelt uh, het Johnny Cash-idee. Uh, ja, dus hij, dat... hij schrijft dat je gespeeld hebt uh, Happy Christmas van ja. John Lennon. Ja, dat was een, uh, uh, een idee van de redactie van De Wereld draait door, die uh, op basis eigenlijk van de American Recordings van Johnny Cash. Oké, oh, oké. Okay, okay. Waarbij, er uh, is een beetje een misverstand, want uh, iedereen schijnt te denken dat Johnny Cash dat gewoon alleen. Met één gitaar uh, in zijn huiskamer heeft gedaan. Dat was de eerste plaat wel zo, maar daarna niet meer. Um, dus het concept is dat iemand aan tafel een uh, lied zingt. met. ja, die zichzelf begeleidt met, met de gitaar. Nou, dat zag Johan dus. En toen uh, de, uh, Happy Christmas van, uh, van John Lennon. Ja, met, met de studio. En het was een beetje een geïmproviseerde geïmpro uh, toestand. Want ik werd smiddags gebeld omdat er iemand uit was gevallen. En, uh, John Lennon was die week 25 jaar daarvoor doodgeschoten. Maar wat is de vraag? Sorry. Nou, Johan, die wil weten... Ik pak hem nog even bij. Of je ook een stukje zou kunnen spelen van Tom Troubert's Blues van Tom Waits. Want volgens hem heb je daar de perfecte doorleefde stem voor. Ja. Ja, ja. what the moon dat kan ik ervan, daarna uh, de rest van de tekst ken ik ook niet. Uh, ik vind het een heel mooi nummer trouwens. Ik vind een heleboel nummers van Tom Waits heel mooi. Mm -hmm. Er is één ding wat ik uh, tegen Tom Waits heb... en dat is dat hij uh, dat ik bijna zeker weet dat hij niet met zijn eigen stem uh, zingt. Hoe bedoel je? Dat, dat hij iets forceert? Nee, hij zingt met een verdraaide stem, zoals ik het nu net ook doe... Mm. Uh, wat overigens ook geldt voor een heleboel zangers van uh, metalbands. Maar wil dat dan zeggen dat je, dat je ook iemands geloofwaardigheid mm, in twijfel trekt? Uh, t, ex, ja. Dan, uh, dat is voor mij toch een beetje als iemand die een pruik opzet. Dus Tom Waits is niet zo doorleefd als hij wil overkomen, zeg je. Ja, ik ben ervan overtuigd van niet. En ik heb hem natuurlijk ook als acteur gezien... in die uh, film van uh, Jim Jarmusch. de titel van de film even kwijt. En Tom Weets heeft niet zoveel... Um, ja, hij, het is een groot artiest, weet je. Maar hij heeft niet heel veel uitdrukking. Nee, wezen, nee. Ga eens even een klein stukje ja, naar het hem is luisteren. prachtig om naar te luisteren. Ja, maar waarom een je die stem? of een beetje anders aan luisteren. Tom Waits. what the moon God I for now. I'll see tomorrow. If Frank I borrow. A couple of bucks from. Ja, dat je dat gezegd hebt, kan ik nooit meer altijd aan die bal luisteren. Sorry, sorry. Ja, dat is wel toch heel vervelend, want ik vind het wel een hele mooie zanger. Maar ja, nu je dat zegt... Ja, nou, uh, Johan... Mag ik, mag ik, nou, mag ik ja? dan een verzoekje doen? Ja? Voor iets wat voor mij in het... Ja, dus ook, ook uh, stem... Ik weet niet hoe makkelijk jullie dat bij de hand hebben. We gaan het, uh, hier. Wachten, het zoeken. Uh, Randy Newman, um, uh, Feels Like Home Again. En, en waarom zou je dat willen horen? Dat zit in, de, in dezelfde hoek, maar dat heeft een, een, voor mij een, een dimensie meer op rechtheid. Oké, okay, we gaan ernaar op zoek. Feels Like Home Again van Randy Newman. Uit, dat is dan uit, een verzoekje van Tela uit zelf. Uit de opera Faust... We gaan zoeken. In de tussentijd... En bij voorkeur, bij voorkeur gezongen door Bonnie Raid. Oké, okay. ik heb wel veel nood op je zang, hè? Ja. Bonnie Raid, schrijf ik er ook bij? In de tussentijd gaan we naar jou luisteren. We hadden het net al even over die tekst van Lange Frans. Over dat al die in het leger toch heel anders was dan in de brochure. We noemden al dat liedje wat je ook gemaakt hebt, De Soldaat. En ook dat heb je in het verleden gezongen in NCRV's Volkspot. We weten niets van de soldaat... Zit hij in zijn schuttersput Duizend mijlen ver van huis Dichtbij vijandelijk geschud We weten niets van de soldaat We willen ook niets weten. We weten niets van de soldaat. Ze heten Edwin of Marian. Ze sterven ergens in het veld. Strijd. en dan de vlag over en heen we weten niets van de soldaat en we willen ook niets weten niets van de soldaat De soldaat Telau. Telau is nog tot twee uur te gast in uh, Casa Luna. En als u dat wil, dan kunt u een liedje. Aanvragen, dan speelt hij dat voor u. Als het kan met, met die ene gitaar die hij hier meegenomen ja, heeft. Het hoort, het hoort. Ja, het hangt toch een beetje nog welk liedje het is. Maar uh, u kunt uw kans wagen door te bellen uh, 0800-1121. U kunt uh, mailen naar casaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. U kunt natuurlijk ook naar het theater gaan. Vanaf 1 uh, oktober is hij daar weer te zien met de voorstelling Water en Vuur. En dat is ook een voorstelling die eigenlijk op het moment zelf gemaakt gaat worden. En ja, bij ons gaat die voorstelling eigenlijk zo'n beetje in, in, in voorprunt. Um, je, je zei net dat, dat dat nummer van Randy Newman he? feels like uh, home again in de versie van Bonnie Rate. ook met een met een rauwe stem, maar een stukje ja, geloofwaardiger dan. Bonnie, bonnie, bonnie, bonnie Rate, uh, dat was een uh, spontane ingeving. Uh, het was, ik, ik moest, ja, ik, pff, ik ga dan altijd bij uh, Tom Waits. Heb je die violen? Dat is. Um, dat is heel mooi, want hij heeft dan inderdaad die, uh, die stem... Ja, en ja, ja. Die, die meer zoete violen eroverheen met een arrangement... als, als daar een mooie stem bij zou zitten... <coughs> zou iedereen dat kitsch vinden. En dat was ook met, uh, met het nummer wat we nu gaan horen... wanneer Randy Newman dat zelf zou zingen. Maar die heeft, zingt, Randy Newman zingt dus niet met een verdraaide stem... want die heeft maar één stem. Ja. En ook nog een hele beperkte stem, maar die kan weer prachtig piano spelen. En ironie is een tekst te brengen trouwens... Dat kan je ja, ook, dat is ja geen uh, antwoord, maar dat we, we dus eigenlijk ja. niet. en dit, dit is ja en vaak is hij nogal kil en zo, maar dit, dit is vind ik uh, is vrij recent, is een van de mooiste nummers die hij ooit heeft geschreven. uitgevoerd. ik door... wou dat de luisteraars gewoon niet onthouden. In, nou in het... eigenlijk dus een cadeautje voor jou Arra aan de luisteraars. met arrangement Randy Newman en waarschijnlijk piano Randy Newman en zang van Bonnie Raitt. ja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 The rest of my life if you knew how lonely my life has been and how low I felt for so long if you knew. and change my life the way you've done Een liedje van Randy Newman. Ja, ik had, ik had het op de violen ja. gerekend, maar die waren er niet bij. Maar ik vind keer. deze versie ook wel heel mooi. Ja, het is, het is een prachtig nummer. Ja, dit is wel geloofwaardig, zeg je. Ja, zij is uh, <laughs> ik heb er een keer live gezien, mm. ook, ook weer op Rock uh, Werchter in België. En die, die vrouw, dit gaat op Mergenbeen. Ja. Ja. Ja. Er uh, zijn nog mensen die graag iets van jou willen horen, Thee uh, Gaan we eens kijken of we ze kunnen bedienen. Thierry uh, Griemers, goedenacht. Goedenacht. Dag Tjerk. wil ik nummer zo je graag horen van teen? Lauw. Ja, Schaduw van het Kruis, als dat zou mogen. Schaduw ja. van het Kruis. En waarom wil je dat zo graag horen, Tjerk? Ja, dat vind ik gewoon een prachtig nummer. Ja. Uh, ik heb het zelf vroeger nog eens een keer met uh, mijn eerste bandje ook gecoverd. Omdat het zo bleef hangen. Oh ja. En uh, uh, het, ja, het origineel wat ik hoorde, wat op Avenue de La Cien stond... daar zat een gigantische power in dat nummer. Erg <laughs> dat heb ik nu niet, hoor. dat blijft erg hangen. Dat heb ik nu niet, hij pakt dat wel zijn gitaar, Maar, maar ik, ik ken ook een versie van de 2 meter sessies. En die was ook echt prachtig. Mm -hmm. okay. Dus uh, ja, akoestisch ook helemaal goed. Nou, Hij pakt spelen. zijn gitaar, dus dat is hoopvol dat je Kijk. Over jou, Jerk Riemers. Helemaal Was het een goed, beetje wat je je dankjewel. voorgesteld had? Ja, zonder meer. Zonder ja. meer. Ja, de, zo klonk het bij mij thuis op de bank toen ik het maakte. Kijk, kijk. Dat is wel oh, mooi ja. dat we dat een beetje weten, een beetje te, weten te benaderen. Hè? Hoe een liedje ja. tot stand komt. Tjerk, uh, dankjewel En uh, tot een andere keer. Bedankt voor bellen. Helemaal goed. Dag, Tjerk. Nog. Dag nog. Dag. Dag. Dan een mailtje... Uh, van Ilse Kemper, die vraagt of Rauw, Hees en Teder gespeeld kan worden. God, we... Je hebt hem maar druk, hè? Gaat die gitaar weer? Moet ik je nog een beetje wijn bij in de Nee, is oké. Okay, ja? okay. okay. uh, moet ik even kijken waar te beginnen. Heel... Kemper, Rauw, hey, steter. Er is een liedje wat vanzelf getuigd. In ieder geval, als het om, om de manier van zingen gaat. Was uh, onze mini-doorbraak in België. Ja? Ja. Die mini-doorbraak die, die tot grote populariteit heeft, heeft geleid. Want <kuggen> volgens mij zijn jullie misschien nog wel populairder, zowel de scene als, als, als uh, jij met je solo Ja. In Vlaanderen dan in Nederland. Ja. Hoe komt dat toch? Want Bram Vermeulen uh, was hetzelfde lot beschoren. Ja. Nou, het is niet verkeerd, kan ik je zeggen. Ik, ik kom er graag, uh, ik, ben, ik ben dol op. Uh, ja, op Vlaanderen en Wallonië kom ik uiteraard nooit. Maar um, bij Bram was het nog extremer uh, eigenlijk, want die, die had in Nederland uh, niets meer op een gegeven moment. Dat was. Uh, <coughs> ik kreeg het bericht dat hij dat was overleden, uh, ja, zeer voortijdig. Ik ben mm -hmm. naar zijn begrafenis gegaan, uh, uiteraard. En uh, ja, daar was dus het publiek wat, uh, althans de hoeveelheid publiek die ik vond dat hij verdiende. Er waren zeker 800, 900 mensen op de begrafenis die nooit uh, naar zo'n optreden zijn, zijn komen kijken. Nee, er waren ook veel Vlamingen? En een aantal Vlaamse artiesten trad op, ja. Ja. Want als ik naar jouw speellijst kijk... je gaat een maand door Nederland en dan drie maanden door België. Dat is ook voor jou de ik verhouding. Ik heb in Nederland een beetje een vreemd verhaal. Uh, ik, heb, uh, ik was op een gegeven moment een bijna vergeten artiest. Um, had ik het gevoel... het werd steeds moeilijker om uh, optredens te boeken... Um, wat dat betreft inderdaad het, het, het uh, Bram-verhaal. Uh, komt uh, dat ding met lange Frans... Um, maar dat bracht me het bizarre feit dat ik wel ineens heel populair was... maar bij een publiek wat nooit of te nimmer naar een theater zou gaan... namelijk zijn publiek, het ja. is een jong publiek. En uh, alleen allerlei deuren die zwaaiden opeens uh, open... zoals de, de wereld draait door, uh, uh, voornoemt, um, En dan sta je opeens weer... Uh, op de kaart uh, vanwege iets wat niemand ooit had kunnen bedenken... of plannen of ja. berekenen. En, maar daarmee uh, slaan de uh, deuren van de theaters nog niet voor je open. Nee, maar dat komt wel. Dat, dat, uh, dat komt vanzelf weer. Die hit was misschien te laat voor dit seizoen... maar ja, volgend ja. seizoen kun je ook hier in Nederland oogsten. Ja, en als, ik, als ik bijvoorbeeld met Lange Frans... een, een theatertour zou doen of zo... dan uh, we hebben we dat al we hebben dat ja, een paar zou keer je dat geprobeerd. Willen? Nou, dat is echt fantastisch. Want ik doe mijn dingen. Je hebt, je hebt het enige wat je hoeft te hebben is één toetsenist... die allebei de, de, de werelden kan spelen. Maar Lange Frans, natuurlijk, die uh, het land van... is ook echt piano. Dus de, uh, Giorgio, de producer... Uh, die George Timford. Ja, die is eigenlijk uh, concertpianist van origine. Uh, maar die heeft besloten ergens in zijn carrière om uh, hip-hop producer of producer in het algemeen te worden. Uh, dus ja, ja alles, alles is mogelijk. Ja, het zou, het zou mooi zijn. Het is overal mooi inderdaad, dat die generaties samengaan. Jij uh, speelt met de Lange Frans. Lenny Koer heeft een duet met uh, Ali B opgenomen. Ik Op die manier uh, verbinden uh, generaties zich ook met elkaar. Hè? Als het klopt, is het goed. Ja, ja. Maar alleen als het klopt. Ja. Ik heb nog wat uh, vragen voor je. Uh, deze vraag is gesteld door... eens eventjes kijken, uh, Ron. En Ron die zegt, vindt uh, T. dat hij alles uit zijn carrière heeft kunnen halen? <laughs> ik denk niet dat iemand dat ooit vindt. Wat mis je nog? Dat zou ik niet uh, 1, 2, 3 weten, maar ik... Uh, ik moet wel zeggen dat ik... Uh, ik zit nu weer... We zijn bezig met een nieuwe Scenes cd En dat is voor mij een uh, proces wat uh, heen en weer pingpongt... tussen uh, 100% zelfverzekerdheid uh, en de dag erop, 100% twijfel. Waar komt dat dan vandaan? Want je hebt inmiddels wel bewezen dat je mooie liedjes kan maken. Dat je uh, goede liedjes kan maken. Ja, maar ik heb voor mijn gevoel niet zoveel bewezen. Nee? Nee, ik heb... Uh, wat moet je dan nog meer bewijzen in, in 40 jaar uh, muziek periëren? Uh, nou, ik, ik heb ook uh, vier boeken geschreven. Dat, uh, dat weet bijna niemand. Dat is verder ook helemaal niet zo erg. Um, maar uh, er zijn redelijk wat dagen dat ik denk... van wat kan je nou eigenlijk echt goed? Dan denk ik van ja... Als ik een voetballer zou zijn... dan zou ik op uh, alle posities in het elftal vrij goed kunnen spelen... Maar zou ik niet durven zeggen dat er nou één positie in het elftal is... waar ik echt een uh, superster zou uh, zijn. Dus maar ik komt heb het ook metaal... omdat je je aandacht verdeeld hebt over heel veel verschillende dingen? Ja, nou, absoluut. Met, met muziek is het zo... Uh, ik ik uh, lees nauwelijks muziek, schrijf helemaal geen muziek. Uh, ik heb wel mijn methodes uh, om te kunnen communiceren met mm -hmm. mensen... die wel op die manier, dus van, van bladmuziek spelen... die op die manier met muziek communiceren... Um, ik, ben wel ook, maar ik ben wel door die tunnel heen gegaan dat ik me afvroeg van ik moet dat misschien ook leren Dan moet ik even van de pol cellisten van het kwartet uh, Pavadita heel erg voor bedanken dat die zei doe dat in godsnaam niet want uh, zoals je het nu doet met muziek is het gewoon eigenlijk perfect en wij zorgen er wel voor dat de nootjes kloppen hmm. en datzelfde is eigenlijk ook in, uh, met, met taal uh, ik ben wel een uh, ik hoor wel bij de, zonder op te scheppen, wel bij de beste tekstschrijvers uh, in het Nederlandse taalgebied. Maar ja, ik uh, lees soms, ik lees bijvoorbeeld de voetnoten van Arnold Grunberg in de Volkskrant. En uh, dan ben ik bij vlagen zo uh, gefrustreerd: van jee, die jongen is uh, zoveel jonger dan ik. En het is zo fantastisch wat ik nu lees. Uh, ik zit ook wel eens op avonden met dichters. Uh, die zijn eigenlijk gewoon qua ja, strak omgaan met het Nederlands uh, stuk voor stuk beter dan ik. Alleen het totaalpakket uh, van, van ja, wat ik zo allemaal bij me vergaard heb. en, en gevoegd bij mijn talent, denk ik dat, ja, dat ik denk dat dat me wel tamelijk uniek maakt. Ja, ja, ja. misschien niet alles uit je carrière gaat, omdat je uh, in al die disciplines mensen ziet die misschien net nog iets scherper zijn. Ja, welke zijn er die beter zijn? Ja. Maar al met al, het hele. Wat je zegt, uh, totaalpakket. Nou, misschien is dat het antwoord uh, uh, uh, uh, waarmee je Ron uh, tevreden stelt. Mocht Ik dat niet is. het geval zijn, mag Ron altijd nog even een uh, uh, tweet sturen. Dan een vraag van Erik van der Lees. Die zegt, het uh, is geëngageerd. Uh, en hij heeft een voorstel. Waarom ga je geen liedje schrijven over de sloop van alle sociale voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten? Want dit kabinet bezuinigt flink op die sociale voorzieningen. Ja. Zou dat een thema kunnen zijn? Um, dat, dat is meteen een hele moeilijke vraag, omdat uh, dat, natuurlijk kun je daar een, een lied over schrijven. Maar altijd is de vraag weer: van uh, hoeveel nut heeft dat? Um, wat is maar nou? denk je zo? Ik bedoel, je maakt een lied omdat het nut heeft. Dat lied over de Gouden Eeuw, dat nieuwe lied wat, wat nu in ontwikkeling is. Maak je dat omdat je daar. Het is een soort beïnvloeding, denk ik. Iedereen is van de wereld heeft een, heeft een behoorlijke impact gehad. Maar ik denk niet dat het ooit effectief iets veranderd heeft op. enige vergadering, op politiek niveau of whatever. Dat weet je niet. Ik weet het niet, maar ik denk het niet. Uh, waar ik wel altijd in geloofd heb, is dat uh, er, zijn, er zijn erg veel uh, artiesten ge uh, geweest. Of nee, juist maar weinig, sorry. Maar die ik zeer bewonderd heb, zoals uh, John Lennon. Uh, in Nederland eigenlijk ergens Jans ook. Uh, ook uh, die een, hun roem uh, vonden dat ze hun roem moesten gebruiken om hun engagement uit te dragen. En dat heeft wel zin, denk ik. Uh, John Lennon heeft wel degelijk een. Uh, een, uh, een impact gehad. Wat verder het, overigens het, de afbraak van die uh, sociale voorzieningen, dat is uh, ja, dat is een van de dingen waar ik somber van word, maar die waren te, het volk wil, dit, wil deze regering en het volk heeft dus uh, kunnen weten dat dit de gevolgen zouden zijn. Dus een uh, de de cultu uh, cultuur, subsidies. Uh, ik begrijp op zich best dat als het bezuinigd moet worden, dat cultuur een van de eerste dingen is. Maar de wellust waarmee het gaat, die heeft me tegen de borst gestuit vooral. En dat geldt uh, ook voor deze zin, die persoonsgebonden budgetten. En ik, ja, ik vind dat allemaal schandelijk, maar het was, ik kom uit een VVD dorp. Ik ben geboren en getogen in Bergen. En die mensen, die ik, ik weet nog dat ik daar bij mensen over de vloer uh, waren die wanneer er een, een, een, een journaal uh, was met een ouderen erin... die zaten echt te tieren en te vloeken vanwege de, de schandelijke denkbeelden van die man. Uh, terwijl dat voor mij altijd toch een soort held is geweest. Uh, ja. en voor een hoop mensen, denk ik. En nu is eindelijk de VVD aan de macht. En nu wordt dus eindelijk dat, dat, dat hele, wat ik altijd genoemd heb... na onze denken wordt op de hele natie losgelaten. En het stom is ook nog dat de mensen die erop stemmen... het getroffen worden. Maar je, je zegt eigenlijk, dat, dat kan ik zeggen... en ik kan mijn beroemdheid in de strijd gooien. Ik als ben het niet gaat zo om... beroemd, ik ben niet beroemd genoeg. Nee, vroeg. maar goed, je, je kunt wel iets doen... maar je, je moet niet direct dan een liedje schrijven... over nou, in dit geval die nieuwe bezuinigingen... Uh, op voorzieningen voor chronisch zieken. Dat heeft niet zoveel zin, wel je... je... Ja, eigenlijk je, je persoonlijkheid in de strijd uh, gooien. Je zou, nee, zo'n zo liedje schrijven heeft alleen... Uh, in mijn optiek werk, heb ik natuurlijk vaak met dat soort dingen te maken gehad. Dus, of, of het nou dit onderwerp of een ander onderwerp is. Maar, <tus> het heeft eigenlijk alleen maar zin uh, als het uh, zoveel geld genereert... dat je dat kunt inzetten. Ja. Om, ja. Heb, je, heb je nog een liedje uit, uit uh, de nieuwe voorstelling... waar je een klein voorproefje van kunt geven, trouwens? Nu we het toch over nieuwe ja, liedjes hebben. Nou ja, ja... Uh, we hebben nog een paar minuten, dus... Oef. Um, moet ik even denken? Dus, ik zou het liefst een nieuw liedje doen, maar... Um, nou, doe ik één treurig liedje. Eén -liedje. <coughs> De voorstelling wordt heel veel... Uh, We zijn met z'n tweeën eigenlijk anderhalf uur... voornamelijk een soort Sigeuner-orkestje. Uh, mm -hmm. Maar mm -hmm. deze is dan... Uh, Het is vette pech, mijn vriend. Ik heb dit niet verdiend, mijn vriend. Het is vette pech. Het is domme pech, mijn vriend. Maar ik loop er niet voor weg, mijn vriend. Het is vette pech. But how did you fail Find Uh, nieuw liedje. Dat in première gaat in de voorstelling Water en Vuur van The uh, Aan de telefoon Ron. Dag Ron, goeienacht. Goeienacht. Welke vraag Goeien. zou jij willen stellen aan The uh, Nou, ik heb uh, 14 jaar in Leuven gewoond. Ja. Dat zal hij wel kennen. Ja, dat... ja wat, he? Ja, ken ik wel, ja. Ik heb uh, zes jaar meegewerkt aan het uh, Marktrock Festival. Mm. Oh, ja, als wat? Dat destijds internationaal was. En jullie waren de band die dan naar mijn weten het vaakst heeft opgetreden. Ja, dat klopt. En ja, wij hebben elkaar toen een paar keer heel kort ontmoet... ...want ik uh, werkte afwisselend in de, uh, het ophalen van de artiesten... ...het uh, zorgen voor de artiestenruimte, dat alles klaar stond. Ja, ja, ja. Uh, ik heb goede herinneringen aan de scene, want uh, jullie optredens waren altijd af... ...en jullie waren een band die eigenlijk helemaal niet veel eisend was... Nee, veel mee, hè? Ja, dat zijn mooi complimenten, ja, precies. Dus ja, je, je... Wij, hebben, wij hebben andere dingen meegemaakt, hoor. Dat, uh, dat we half uh, Leuven in onze konden afrijden... op een, uh, op een uh, 15 augustus, wat dus een feestdag is in uh, Vlaanderen. Ja, ja, maar niet Ik als ben, de scene optrad, want dat was een makkelijk bandje. En wat zou je nou nog eens aan, aan thee willen vragen? Want je, jullie hebben elkaar ontmoet, zeg je, kort, hè, tijdens die festivals. Ja, is er nou nog iets moet, wat je altijd alles heel, van heel hem kort, hebt natuurlijk. willen weten? Maar uh, mijn vraag was van, hoe kwam dat dat de scene zo vaak geboekt werd door Marktrok? Waren jullie een band die makkelijk te boeken was? Speelden jullie graag een marktrok? Ja, ik heb begrepen dat jij graag in Vlaanderen komt. Nou, wij, om, uh, waarom zijn jullie zo vaak geboekt? <coughs> nou, ons, uh, het begin van ons verhaal in België uh, was in Leuven. In, uh, uh, hoe heet die club nou? De Belgische Congo, denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En uh, een van onze eerste wat grotere optredens was voor studenten in Leuven. En uh, dus er was altijd een band tussen de Sien en Leuven. We hebben er inderdaad meer gespeeld dan wie dan ook. Ja, meer dan, mooie dan mooie wie dan ook gespeeld op Marktrok in Leuven. En daar kwam je dan ook rond tegen. Rond, dankjewel. Lau, uh, het is bijna één uur. Eigenlijk kunnen we nog één fragmentje nee, laten horen. Uur. Bijna twee uur, ja. Ja. Nee, ja, jammer. Maar goed, het is, het is wel waar. We kunnen nog een heel klein stukje van een liedje laten horen. Um, Karine Twaalfhoven wil graag uh, Wiegelied horen, of in stilte, of onderaan de dijk. Ja, nou, dan wordt het onderaan de dijk. Klein, klein, <coughs> stukje, klein stukje. We hebben nog twee minuten. Kan dat? Ja, kan absoluut. Ter afsluiting van een mooie avond hier in Casa Luna. De zon ligt op het water. Voor het water dat de zon bespeelt Geluiden bij het grijze water Dat nooit teleurstelt en nooit verveelt Voel de warmte van je hand in ons kleine koninkerij De dijk, het laatste liedje dat u wilde horen van hem, althans vanavond hier in Casaluna. Dat u meer hoort, kunt u dus terecht in de voorstelling Water en Vuur, zaterdag in Laren, zondagmiddag in Ottersum. Daarna tot en met 29 oktober in Nederland en daarna van januari tot en met maart in Vlaanderen te zien. T, eh, tenslotte, eh, deze voorstelling komt eraan. Plannen voor daarna de Sins-CD ja de, de, die zeker dat is een dat is een uh, jou ja, noem iets dat dat is een echt een dik vet project waar ik waar ik uh, mijn ziel en zaligheid in zal storten dus eerst deze kleine voorstelling en daarna wordt uh, nou, de zin ja, weer. Ja, ja, ja, maar waar ook de ziel en zaligheid in uh, gestort moet worden. Ik wens je alle succes. Maak er een hele mooie ja, voorstelling dankjewel. van. Ik vond het fijn dat je hier wilde zijn. En dat je eigenlijk de voorstelling al een beetje tot leven wilde laten komen... in de sfeer van Casaloula. Dank je wel. Ga je Gra goed. Het is zeer graag gedaan. Ook. Morgen is Casaluna er opnieuw. En dan praat Frank Dumors met postzegeltaxateur Henk van Lokven. En dat omdat vanaf vandaag de bel weer kan gaan... en dan staan er bloedjes van kinderen voor uw deur... om u de nieuwe kinderpostzegels te verkopen. En ik spreek nog eventjes het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casaluna. Luna.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 betreft heel graag tot morgen, even na middernacht. Ik wens u nog een goede nacht.